Ook Amsterdam en Heerlen scoren hoog met 14%. Onder autochtone Nederlanders daalt het aantal bijstandskeringen juist. Ook kinderen met Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans wortels groeien minder vaak op in een bijstandsgezin. Johannesburg krijgt voor het eerst sinds het afschaffen van de apartheid een burgemeester die niet van het ANC is. De gemeenteraad van de grootste stad van Zuid-Afrika heeft gekozen voor Herman Mashaba van de oppositiepartij Democratische Alliantie. Het ANC werd bij de verkiezingen eerder deze maand flink afgestraft... onder meer door de impopulariteit van president Zuma.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 Een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum. Over 8 kilometer viel rijden tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. En op de A44 Den Haag Amsterdam 5 kilometer tussen Oegstgeest en Kaagdorp. En ook dat was een ongeluk. Tot zover de verkeersin... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een heerlijk begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. Het is 1980 hoor je de Jacksons en Can you Village. Jawel, drie uur lang het geluid van Zandvoort op je eigen radio. CFM Zandvoort. Zandvoort een hele goede middag. En uh, wat hebben we Marcel, he? de zon schijnt weer. En dat was vanmorgen wel even anders, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers en goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Ja, wat een weer hè, vanmorgen. Oh, verschrikkelijk. Ongelooflijk. Ik, ik liep naar de studio en ik zag die zomermarkt ik denk nou... Maar gelukkig keek ik ook even op de buienradar. Maar het was vanmorgen natuurlijk echt, echt een natte bedoeling in het centrum van Zandvoort... Maar goed, het is, de regen is vertrokken, om het zomaar eens te zeggen... en de zomermarkt is wellicht in volle gang op dit moment. Daarnaast is het, naast, naast dit grote evenement... natuurlijk ook een groot evenement op het circuitpark Zandvoort. Dit weekend de ADAC-GT Masters op Zandvoort. Natuurlijk gaan wij rond de klok van kwart over twee... voor de eerste keer alvast schakelen met het circuitpark Zandvoort... want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen... tijdens de ADAC-GT en natuurlijk de Masters of Formula 3... Een groot zeilevenement ook dit weekend bij de watersportvereniging Zandvoort. De Zandvoort Surf and Sail Masters. Dus ook voor de niet actieve zeilers is er natuurlijk veel te zien daar op het strand. Bij de reddingsbrigade op het Zuid, -Zuid Boulevard. Van allerlei activiteiten vandaag ook nog tijdens deze ja, jubileumuitgave mag ik wel zeggen. Want de Zandvoortse watersportvereniging bestaat 50 jaar. Zomermarkt, racen, zeilen. Uh, wat hebben we verder? Natuurlijk de laatste dag van uh, Rio de Janeiro. Er is nog een gouden plak te verdelen. Ja, zeven uur, hè? Zeven uur, maar daarover later natuurlijk meer. Wat gaan we nog verder doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En het weerbericht. Ja, de, de, er werd druk over gespeculeerd... dat we toch nog een zomerweekje gaan krijgen. Of dat zo is, of dat gaat gebeuren. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week. Gisteren was het nog live in de studio... Uh, maar om half vijf en uh, de dier van de week luistert daar, de naam Dolly. Het gedicht van de dag. Oh, het is, wordt weer een hele mooie rond de klok van kwart voor vijf. Onder de sterke titel Waar ben jij? Waar dus, ben jij? Waar hij? ben jij? Wat mooi. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier. Pit Report. Uh, er is natuurlijk, uh, de, volgende week begint het barstend geweld weer los... op het uh, circuit van Franco-Chan in België met de Formule 1. Wij hebben natuurlijk even een vooruitblik en de stand van de zaken. Verder natuurlijk sport kort. We volgen vanmiddag, zoals gezegd, de Olympische Spelen. En natuurlijk vergeten we niet de eredivisie voetbal vandaag. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Via www.zfm-live.nl Hoe was de temperatuur van het water gisteren, Albert-Jan? Gisteren, nou, het was, uh, zo, uh, het was <laughs> zo koud. <laughs> zo koud, ja, we hadden koud worden. Het viel, viel heel erg mee hoor, maar het was, het was een geweldige belevenis gisteren... dat ik mee mocht uh, als uh, verslaggever uh, tijdens uh, de, ja, de, de eerste dag van uh, de Eneco Lichter Duinen Race... Maar het was spectaculair op zee hoor. Het stond een windkrachtje 5, 6. Oh, later, lekker. Het trok, trok later aan tot windkracht 7. En dan zat uw verslaggever dan in zo'n zo strak pak. En, en de golven hoger dan de boot. Nee, het was uh, echt een belevenis. Het was geweldig. Oké, okay, lekker in koud water. Hier is Major Laser en Justin Bieber. Iedereen gets high sometimes, you know. Wat kunnen we doen als we voelen low Gisteren voor Albert Jan. Maar zijn hoofd die gloeit helemaal. Ja, ja, ja, ja. Jor, de single van Justin Bieber. Bieber en uh, Metal Laser en Cold Water. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo. Dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag FM TV. Met natuurlijk het radiogeluid van ZFM op de achtergrond. Zo dadelijk naar het circuitpark Zalvoort, naar Willem van Dinssen. Hij vertrok vanmorgen alweer vroeg naar het circuit. Ja, dat was heel vroeg. En uh, hij heeft voor ons uh, alle racers die vandaag al plaatsgevonden hebben gevolgd. En natuurlijk nog het nieuws over de race dag van gisteren. Je hoort het zo dadelijk van Willem van Dezen vanaf het circuitpark Zalvoort. Maar is Pargo.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 ZFM Race Radio, Pit Report. Ja, voor de eerste maal vanmiddag schakelen we live over naar het Park Zandvoort. Willem van deze is het hele weekend bij de Zandvoort Masters. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf het uh, Park Zandvoort. Ja, en uh, hoe is het met de zonnebril? Die heb je wel nodig, hè, volgens mij. Ja, volgens mij. <laughs> Had ik dit niet meegedaan van vanmorgen. Ja. Maar inderdaad, die heb ik nodig, want vanmorgen... Uh, we begonnen hier al om 8 uh, uur op uh, St. Pietparatsandvoort. Nou, wat ook begonnen was dat de uh, hemelsluizen gingen, Want er uh, is een hoeveelheid water gevallen vanmorgen. En dat had ook uh, invloed op de races uh, van vanmorgen. We hebben een aantal races gehad. Uh, maar in werd de uh, degene met de meeste kilometers in die races. Uh, dat was de safety car. Maar het water is toch op gaan knappen. Wekker uh, zonnetje erbij en... Uh, ja, een van de hoofdracers van het weekend, dat de ADAC GT Masters race. Die vertrok ook ongeveer iets meer als een uur geleden onder een lekker zonnetje. Nou, mooie race is altijd die ADAC GT met een verplichte pitstop na 25 minuten. Tussen de 25ste en 35ste minuut dient ieder team een pitstop te maken om van rijder te wisselen. Nu wilde het geval dat het na ongeveer een kwartier... dat er toch nog een uh, buitje viel... en dat de baan uh, toch uh, nat genoeg werd... Uh, voor een hoop tientje om te beslissen om... Uh... ...toch over te gaan op de regenbanden... ...met als gevolg dat ze... Uh, ...ja, een extra pitstop uh, maakten. Geen die dat niet deed... ...die doorreed in de regen... ...was onder andere Jaap van Lagen... ...in de Lamborghini. Wie dat ook deed... Uh, ...het kleine uh, Zwitserse meisje Rahel Vrij. ook heeft ze ook DTM gereden... ...ze dus kan wel degelijk sturen. Maar goed, die reden wel door op slik... ...en die wachten om te pitten... ...totdat het uh, verplicht was. Nou, dat deden ze op dat moment... Met als gevolg dat die uh, twee teams uh, aan de leiding gingen uh, en uh, vochten voor de leiding. En de gedood werd uh, favorieten, uh, ja, eigenlijk door hun extra pitstop uh, niet uh, helemaal er meer aankwamen. Met als gevolg dat we bij de adac GT Marsters een vrouwelijke uh, uh, winnaar is, hebben, Rahel Zij. Ze deed dat overigens wel samen met haar uh, teamgenoot uh, Krijpel, uh, dat is een mannenrijder uh, dan, Zij vertrokken vanaf een achttiende... Uh, Startpositie en dan winnen, heel mooi natuurlijk. Tweede mm -hmm. plaats uh, gefinancierd Jaap Lager in de Mamogiri samen met zijn Oostenrijkse teamgenoot Norbert Schiebe. En derde vinden we Mercedes terug met uh, Lucas, uh, Ludwig en Ronald Asch. Oké, dus wie niet waagt, wie niet wint zou ik bijna zeggen. Nee, ja, precies, ja, het is wel een uh, risico nemen. Maar goed, dat uh, heeft zich uitbetaald uh, aan de finishlijn. Oké, okay. en uh, we, we gaan ons nu opmaken voor de, voor de Masters of Formula 3, tweede race. Ja, dat, dat klopt, uh, ja, dit is eigenlijk de hoofdrace. van... Gisteren hadden we daar al een uh, race van... Die race ja, was bepalend uh, voor de startopstelling uh, van vandaag en de Formule 3. En we gaan zo dadelijk, uh, gaan we daar dan beginnen met de uh, startgrid en dan een race kijken over 25 ronden. Oké, okay, en die race die begint om uh, drie uur heb ik begrepen. Ligt alles nog ja. op schema? Ja, ja, ja. Uh, we hebben wel wat vertraging gehad, maar uh, vanwege het feit dat er een uur pauze was ook, uh, is dat uh, netjes en keurig ingelopen. ...en gaat die race en die moet ook uh, op tijd uh, beginnen... ...want in uh, veel uh, landen wordt die uitgezonden op televisie... Ja, ...en daar moet allemaal rekening mee gehouden worden... ...dus die gaat exact om drie uur... ...gaat die uh, beginnen... ...die wordt ja. ook in Nederland uitgezonden... ...televisie live op RTL 7 komt commentaar van alle kalf en regen van de zon. Oké, okay, vanaf drie uur dus uh, die race live te volgen op tv bij RTL 7... ...en uiteraard ook uh, bij CFM. Want straks komen we voor die race weer bij je terug, Willem. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, tot, tot straks. Tot straks. Dat was Willem van deze vanaf het circuit Park Zalvoort... ...waar straks de Masters of Formula 3 gaat plaatsvinden om drie uur. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. De jaren negen, Het doel was dat. En straight up. Nou, als ik zo naar buiten kijk, het zonnetje schijnt heerlijk. De zon voert, maar blijft dat ook zo We worden het nu van Albert-Jan uh, met de weer. De zon schijnt op deze zondag geregeld, maar het draait vooral om buien. En deze buien kunnen wellicht gepaard gaan met onweer. De zwaarste buien kwamen vanochtend uh, voor, maar ook vanmiddag zal het wellicht niet droog blijven. De west- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig. ...van kracht en de temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks de 19 graden. Vanavond is er nog een buienkans. Komende nacht is het overal in de regio droog. Het klaart op en het koelt af naar een graad of 16. De west- tot zuidwestenwind is vooral in kracht afgenomen... ...en overwegend matig van kracht. Morgen is het over het algemeen vrij veel bewolking... ...en kan er enige buiige regen vallen op een passage van een warmtefront. De west- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... En de temperatuur stijgt naar waarden van rond de 20. Dinsdag tot en met donderdag is het prachtige zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige geleidelijk naar zuidoost draaiende wind. De temperatuur is weer hoger en stijgt dinsdag naar 24... en woensdag en donderdag wellicht daar zo'n 27 à 28 graden in onze regio. Lekker. En vanaf vrijdag en ook het weekend daarop volgend... is het ook prachtig zomerweer met volop zon... maar de temperaturen zijn wel iets aangenamer. Aldus Rico Schreuder. Zo dus, we gaan nog een kleine zomer krijgen. Op krijgen zo. Een klein zomertje. Een klein zomertje zomer. volgende week. Lekker hoor. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Wij voelen de zomer bij CFM met de Mango Kings. Hier is Under the Mango Tree. Love you like diamonds and pearls We look upon them and tell them Dish! It's like this me tell your girl no that's reason Why you should feel good When mango season Come with me take a walk Room by the beach. Class is in session Allow me to teach And the the mango tree On me and me Come watch for the moon And the the mango Traditional bitch, because our so wasab juice so went time, this on art. Sweat a on the oh. night, you'll let back after all. What are we, the tree, the bandy beach grow tall? People can't we have seen the mango start fall. So I can't mix up no with the dance hall. At that a big girl, then bass sing. And the make the mango tree, honey, honey. Come watch for the moon. Hello, And girl, try at times time for you, wanna get up, leave, no. on the microphone, I kick up. And me, I go tell you no, no badness, make go no car up. All the girl out of the street, where you go up. So, give me the, you're yeah, my banana with the salvation And that's how we traditional dish Because so what's a truth when time the sun at? <laughs> Stretch a running in on your neck, but after all What's a way the de tree, them from the beach grow tall People can't wait until the mango start fall So I can mix up now with the dance hall de girl, dem, And that's a make the girl, them ball sing Underneath the mango tree, me me and me Come watch for the moon in me You tell Zonnige muziek op de zondagmiddag bij CFM. Dat was de single van de Mango Kings en Under The Mango Tree... gevolgd door deze The Perfect Strangers. Ja, we zouden bijna inderdaad vergeten door de Olympische Spelen en dergelijke... maar er wordt ook weer weekend uh, gevoetbald in de Eredivisie. Ja, en uh, dat is afgelopen vrijdag begonnen met uh, Excelsior-Ado-Den Haag. Eindstand 1 tegen 2. ADO Den Haag is de trotse koploper van de eredivisie... na de 2-1-zegen bij Excelsior. Via Jurgen Matij kwamen de Kralingers nog wel op voorsprong... maar doelpunten van Gervane Castaneer... en Tom Beugelsdijk bezorgden de Haag naast de overwinning... en dus de koppositie die ze wel moeten delen met PSV... PSV heeft één doelpunt meer gescoord dan, Excelsior, dan ADO Den Haag. Maar ADO Den Haag, kop, uh, koppositie. Ik ja, maar, dat staat mooi hoor. Ik zou er een foto van maken. Ja, dat dacht ik ook. <laughs> nou, gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld. Eerste Rode AC tegen Vitesse. Daar werd het 0 tegen 1. Vitesse heeft zich met een 1-0 overwinning op Rode AC hersteld... van de nederlaag vorige week tegen ADO Den Haag. De winst was verdiend, want Vitesse had weinig moeite... met de zwakke aanvallende acties van Roda JC. Halfwege de eerste helft maakte Louis ba Baker het enige doelpunt. Ook in de tweede helft gingen de Lumburgers op jacht naar de gelijkmaker... maar de defensie van Vitesse gaf geen krimp. Al was invallen Nestorias Mitides... Heel dicht bij de 1-1. Voor een vrijwel lege goal frommelde de spits de bal toch nog tegen de paal. Waar heb ik dat vaker gezien? Ja. <laughs> Oké. Okay. En dan gaan we naar de, de wedstrijd van gisteren hebben we het over Ajax tegen Willem 2. Binnen een half minuut stond Ajax open. 1-0 voorsprong. Helaas voor de Amsterdammers. Het werd 1 tegen 2. Het was geen fijn sfeertje in de kleedkamer... al dus Ajax aanvoerde Davy Klaassen met een gevoel voor understatement... na de 1-2-nederlaag van zijn ploeg tegen Willem II. Ik denk dat iedereen zich wel kan, uh, het een en het ander kan verwijten... dat we niet zo hebben gespeeld als we kunnen. In de tweede helft gingen ze met elf man achter de bal staan. Daar hebben we het zelf naar gemaakt, door met 1-2 achter te komen. We kwamen er niet doorheen. Ik had niet het gevoel dat het nu echt tegen zat. Ik denk dat het gewoon aan ons zelf lag. Wat een zelfkennis. Hè? Mm, zeker. Oké. Okay. Nee, dat wat betreft die wedstrijd. Andere belangrijke wedstrijd. Zwolle tegen PSV 0-4. tegen Wout Brama was erg duidelijk in zijn commentaar. naar de 0-4-nederlaag. van Zwolle tegen PSV. De middenvelder van de thuisclub. merkte dat zijn ploeg vrijwel kansloos was. Ondanks slechts één punt uit drie wedstrijden. maakt Bruma. Brahma zich niet te, al te veel zorgen. Maar leuk is anders. Zo is het. De laatste wedstrijd van gisteren. NEC tegen SC Heerenveen, 2 tegen 1. NEC is na drie wedstrijden nog steeds ongeslagen. Na twee maal een gelijkspel werd Heerenveen in Nijmegen met 2-1 geklopt. Dario Doemcic opende namens NEC de score. Kort daarna maakte pellen van Amersfoort de gelijkmaker. Het beslissende doelpunt van Reggae O. Lucy... Viel na een kwartier in de tweede helft. En vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. Vanmiddag om half één FC Groningen tegen FC 20, en stond voor die wedstrijd 3 tegen 4. Gaan we naar de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. FC Utrecht ontvangt AZ. Tussenstand 0 tegen 0. En dan Sparta Rotterdam speelt vanmiddag tegen Coet Eagles. Ook daar staat het 0-0. En om kort voor vijf de klapper van de dag. Heracles Almelo ontvangt Feyenoord. Feyenoord. En als Feyenoord uh, gaat winnen... dan uh, staan ze meteen weer bovenaan, hè, volgens mij. Dan komen ze ook heel dichtbij. Ja, dan komen ze heel dichtbij. We houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten... bij Salesforce op zondag. We zeggen goeiemiddag en blijf lekker luisteren. We hebben nu Omi voor je en cheerleader. When I TV motivation, my one solution is my queen, but she stays strong, yeah. naar het circuitpark Zalvoort, naar Willem van deze. Want om drie uur gaat hij van start, de belangrijke race van de Masters of Formula 3. En wij zijn er uiteraard van CFM live bij. Vanaf drie uur live verslag van die wedstrijd hier bij CFM. En de voorbescherming hoor je van Willem. Ja. We een klein kwartiertje voor de start van de Masters of Formula 3. Dus we schakelen snel over naar het circuit naar Willem van Denzen. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, Willem, want gisteren hebben we een race gehad van de Masters of Formula 3. Waarmee de startopstelling van vandaag bepaald werd. Ja, dat klopt helemaal. Gisterenmiddag gaan we een race over 12 ronden voor Formule 3 auto's. Die bepaalt de startopstelling van vandaag. Die race werd gewonnen door de zweet uh, Joel Eriksson, met op de tweede plaats uh, Callum Ellis, uh, dat is een Engelsman. Ja. Die rijdt voor het Nederlandse uh, Van Amersfoort uh, Racing Team. En op de derde plaats uh, vinden we terug de vriend Nico Kari. En dan op de vierde plaats is het uh, Alex Albon, dat, die komt uit uh, Thailand. Die coureur is uh, actief in de GP3 ook, uh, en heeft daar de leiding in het uh, kampioenschap. Ja, en tussen deze vier uh, zullen we toch wel gaan uh, die uiteindelijk de winnaar de, van de Marcus uh, op Mule Formule 3. Kijken we maar even verder op het veld, vinden we toch uh, een bekende naam nog. Dat is uh, Pedro Piquet, de zoon van uh, de uh, drievoudige wereldkampioen Nelson Piquet. Die trekt vanaf een uh, zesde positie. Nederlanders uh, helaas niet aanwezig in dit uh, Masters uh, geweld. Andere jaren is het wel uh, anders geweest. Uh, we hebben uh, driemaal het Nederlandse winnaar gehad. Dat zijn Jos en Max verstappen geweest en uh, Tom Coronel. Masters, uh, de 26e keer alweer uh, dat het plaatsvindt. Uh, niet alle 26 uitvoeringen hebben op Zandvoort plaatsgevonden. Twee keer is het gebeurd dat het, het Belgische via zolder werd gehouden. Dat had te maken met geluidsperikelen hier op Zandvoort. Maar, maar dus helemaal weer terug op Zandvoort hier met de Formule 3. En over een kleine... Kwartiertje, 10 minuten, kwartiertje. Gaan we voor start voor een race van 25 ronden? Het is dus een hele spannende race op het circuitpark Zandvoort. Zonder Nederlanders. Weet jij trouwens hoe dat komt dat er helemaal geen Nederlanders uh, mee rijden? Nou ja, als we in Europa kijken op het hele uh, Formule 3-gebied, uh, uh, in geen enkel uh, land in de uh, Formule 3 zijn Nederlanders actief, Dus ja, dan. Uh, is het uh, lastig om die hier uh, te nemen? <laughs> Nederlanders uh, kiezen over het algemeen uh, op uh, wat uitzonderingen na. Ja, dat zien we in de Formule 4. Dat zijn nog hele uh, jonge jokkies. Uh. Daar rijden ze nog wel uh, Formuleautos. Maar omdat het met zoveel geld te maken heeft, vooral die uh, Formule-racerij, maken uh, Nederlandse coureurs toch sneller de overstap naar proelwagens uh, of GT-racers. Uh, Vandaar dat uh, in Formule 3 dat we daar uh, nu niemand uh, aanwezig zien. Oké, okay, dankjewel Willem voor dit moment. En uh, straks komen we uiteraard bij je terug... voor de Masters of Formula 3 op het circuitpark Zandvoort. Maar er is weer meer muziek. Hier is Kala en Freed from Desire. My love has got no money. He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs.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 Voor en we houden uiteraard ook uh, Rio voor je in de gaten. Wat jij hebt Rio nieuws, uh, Albert-Jan. Ja, na nou, allereerste uh, om half drie uh, Nederlandse tijd is de Marathon voor de Mannen gestart. En ze zijn inmiddels uh, drie, ruim 23 minuten onderweg in de stromende regen. Oké. Okay. We hadden het buitje vanmorgen, zeiden we het nu, dus het komt goed uit. Goed, het is alweer de laatste dag van de Olympische Spelen. Maar Nederland kan nog een negende gouden medaille uh, bemachtigen. Boxster Nouska Fontijn staat bij het middelgewicht in de finale. Fontijn schreef in Rio de Janeiro zowel al geschiedenis... door als eerste vrouwelijke bokser van Nederland een Olympische medaille te pakken... maar ze wil het zekere zilver omzetten in goud. In de eindstrijd staat Fontijn tegenover de Amerikaanse topfavoriete Clarissa Shields. Op de slopdag van de Spelen komen nog twee Nederlanders in actie. Abdi Najee... Verschijnt aan de start van de marathon. En die is, is nu hard aan het lopen. En mountainbiker Rudy van Houts doet mee aan de cross Country. Beide Olympiërs komen normaal gesproken niet in aanmerking voor de medailles. Dus de highlights even voor vandaag. Half drie, zoals gezegd, de marathon. met Ook met Nederlandse deelname. om half zes mountainbiker met Rudy van Houts. En om zeven uur boksen de finale middengewicht. Met Nuska Fontijn. We houden natuurlijk de komende twee uur uh, uiteraard, de uh, er nog ontwikkelingen zijn tijdens de marathon, deze voor u in de gaten. Ja, in het uh, medailleclassement staan we op dit moment op P12. P12, ja, nou, dan kan nog één gouden erbij komen, dan zou het toch weer de top 10. Uh, uh, weer de top 10, dat dus zou mooi nou, zijn. Het zou mooi zijn. We houden het in de gaten morgen, of vanmorgen. Dus <laughs> <We laughs> zometeen ook weer uh, uiteraard uh, het circuitpark, zal voort, de Formula 3, die gaat om uh, over vijf minuten van start daar op het circuit. En Willem van Nes is uh, voor ons daarbij aanwezig. Alles over die race hoor je zo dadelijk in de tweede uur van Zandvoort op zondag. En verder de vaste items. Zo zijn de evenementenagenda, het lokale nieuws en uiteraard heel veel lekkere muziek. Graag tot zo naar het nieuws en weer van drie uur. the best